De ontwerper van het programmaatje, Johan Levy, snapt niets van alle commotie. Hij wijst erop dat juist veel Joden geïnteresseerd zijn... in het feit of een bekend iemand wel of niet Joods is. De NASA heeft het ontwerp onthuld van een nieuwe grote raket. Die moet Amerikaanse astronauten onder meer naar Mars brengen. De eerste testvlucht nog zonder bemanning staat gepland voor 2017... en acht jaar later zou dan de eerste bemande vlucht van de raket kunnen zijn. En dan het weer. Vannacht in het noorden, mogelijk nog wat regen. Morgen, praktisch overal droog. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. En mijn hersenen nemen nu de beslissing om goede te zeggen. U bent weer terug bij Kanseluna bij de NCV. Het eerste uur was te gast Damian Denies, psychiater van het AMC. Hoogleraar psychiatrie. En het ging over hersenen en in hoeverre hersenen zelfstandige beslissingen nemen. Of dat die beslissingen door jouw hersenen voor jou genomen worden. En het ging ook over allerlei afwijkingen die natuurlijk in die hersenen voorkomen. En de rozes. Dat is er één van. Dwangneurozes kunnen heel vervelend zijn. Bijvoorbeeld een student die 14 keer zijn overhemd opnieuw ophangt... nadat hij hem uitgetrokken heeft, omdat hij bang is dat zijn ouders overlijden. En dan ook nog zegt, kijk, ze leven nog, dus het werkt. Het zijn extreme vormen van compulsief gedrag, zo heet dat. Op kleinere schaal zou je kunnen zeggen dat iedereen ergens wel een kleine... onschuldige dwangneuroze heeft. En daarover wil ik in die tweede uur graag met u praten, daarover. En natuurlijk wil ik ook van u weten of u na uw dood uw hersenen zou willen afstaan aan de wetenschap aan de Nederlandse hersenbank. Um, dus heeft u een tik? Heeft u een bepaald soort bijgeloof waardoor uw handelingen volgens een vast patroon moeten plaatsvinden? Of heeft u ernstig last van dwangneuroses? Laat het ons weten. En ook over de vraag of u uw hersenen zou willen doneren. 0800-1121, dat is het telefoon de telefoonnummer van Kazeloenen, 0800-1121. E-mail naar kazeloenen.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.ncv.n zoals Johan van Tilburg deed. Hij schrijft, beste Frank, ik heb eigenlijk wel last van een klein dwangneurotje, maar het is gelukkig geen halszaak. Ik heb de gewoonte wanneer ik briefwisselgeld terugkrijg in winkels, de betreffende briefjes te rangschikken op grootte: 50, 20, 10, 5. En bovendien zorg ik dan dat ik alle ezelsoren, hoe klein ook, uit het geld vouw. Een andere dwangneuroze. Wanneer ik mijn beeldbuis s'avonds uitdruk, vaak na afloop van Pauw en Witteman... maar vaak ook na het kijken van een film op de commerciële of op de BBC of op de Duitsers... zet ik de tv eerst terug op Nederland 1. Opdat ik de volgende dag gelijk, wanneer ik hem weer aanzet... pagina 101 kan checken zonder de tv eerst op Nederland 1 te hoeven zetten. Goed, dwangneurosis, klein, groot, rare afwijkingen, leuke afwijkingen. Bel ons op 0800-1121. Last midnight I put on my shoes You crave chocolate, I get some for you It's not the first time that I do When you talk about baseball again I just smile, cause I don't understand It's not the first time that I do But I found no silly things I do, I do, when just in love Get drinks for you, going like a tilda Now I'll move mountains for you I'll even hold out my heart and my hands too It's not the first time that I I suggest you run and hide. Forget I was ever kind. Cause I'll completely lose my mind. That wouldn't be the first time that I Chris Peters, Not the First Time, heet het liedje uh, van het debuutalbum My Name is Chris. Nederlandse singer-songwriter. Sebastian Jaarsma stuurt mij een mailtje op kazaluna.ncv.nl en schrijft... Ik heb een behoorlijke dwangneurose gehad. Alles controleren in de kamer omdat ik bang was dat er iets in brand zou vliegen. Bijvoorbeeld de asbak controleren. Het was soms zo heftig dat het een half uur duurde en ook op plekken te laat kwam. Gelukkig ben ik hier vanaf door medicatie en training in zelfvertrouwen. En hersenen doneren aan de wetenschap vind ik een naar idee. Hoe ver moet dat gaan? Goeie vraag. Misschien wil jij er ook op reageren op de vraag... zou je dat doen, jouw hersenen doneren, na je leven uiteraard? Dat lijkt me buiten kijf. Aan de hersenbank. De Nederlandse hersenbank, bel ons op 0800 1121 of kom vertellen over nou ja, kleine, grappige, leuke, grote... Ernstige afwijkingen, dwangneuroses, neuroses die je hebt, tics die je hebt. En kom erover praten in dit uur van Kazeluna. Twitteren kan ook. Hashtag Kazeluna. hashtag Dumosh. Of bel ons op ons gratis nummer 0800 eh, 1121. Ik zal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 Laat de beelden maar stromen. Als een rivier, van de bron naar de monding. Van mijn hart naar mijn lippen, van een pen naar papier. Ik blijf zingen tot morgen vroeg. Ik zal zingen tot morgen vroeg. Iedereen sla.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 Zingen tot morgen vroeg zingen tot morgen vroeg. We hebben het over, de, over, over depressie, zou ik zeggen. Over dwangde rozes, kleine tics. En over de vraag of jij jouw hersenen zou willen doneren aan de Nederlandse hersenbank. De heer van Nijnatten, goedenacht. Goedenavond, goedenacht. Ja. Dag. Hallo. Hoe groot of klein is de afwijking? Uh, nou ja, ja, wat zal ik zeggen. Ik u het zelf, zou ik zeggen. Ik... Uh, ik heb uh, mezelf een aantal keren betrapt uh, als ik in de arena zit naar Ajax te kijken. En uh, we hebben nog geen tegengoal gekregen, zomaar. Ja. En ik zit met mijn benen op, in een bepaalde houding op de tribune. Dan denk ik van zo blijven zitten, want anders krijgen we straks wel een tegengoal. En wat voor houding is dat? Nou, gewoon mijn benen naast elkaar. Of de uh, ene voet achter mijn andere, bijvoorbeeld. Ja. En dat gaat goed. En dan moet ik zo blijven zitten. Want anders heb je kans dat het fout gaat. Je? Je, hebt, je hebt vanavond op de goede manier met je benen naast elkaar gezeten? <lacht> nou, ik zat vanavond uh, helaas niet in de reden omdat ik het oh. niet heb. Oké. Okay. <lacht> ja. Ja. ja, we hebben geen tegenwoordig gekregen. Ja. Nee, dat klopt. Uh, ja, nee. Lyon keurig op 0-0 gehouden thuis. Ja, ja nou ja, goed. Uh, dus maar ja. maar heb, je, heb je enig idee waar dit vandaan komt? Nee, ik heb geen flauw idee. Nee, echt niet. Ik heb het ook wel eens dat ik, uh, bijvoorbeeld als ik de trap op ga uh, in de arena, hetzelfde, dat ik uh, op een gegeven moment denk van, ik moet uh, ik de vorige keer hebben we gewonnen, dus ik moet deze keer ook langs die kant van de railing lopen, anders kan het, weet je, dat het, ja, het is een beetje hetzelfde eigenlijk, dat ja. ik langs de goede kant van de railing moet lopen, anders kan ik alles verliezen. <laughs> Ja. Maar het is, het, het is behoorlijk Ajax gerelateerd, zou ik maar zeggen, de afwijking. Ja, dat zeker wel, ja. ja, dat wel. Ik kan me voorstellen dat je een paar, pijn, een paar lastige momenten gehad hebt de afgelopen periode. Ja, het gaat gelukkig weer wat beter, maar... Ja, ja. ja nee. Nou ja. Maar als je er zelf over nadenkt, denk je natuurlijk, je bent gek, want het slaat helemaal nergens op. Ik heb als kind heel lang dat ik, als ik in de auto zat bij mijn ouders toen nog... en dan kwam een lantaarnpaal uh, langs die auto. Dat gebeurt mij maar als je in een rijdende auto zit. Uh, dan, dan, dan drukte ik met mijn voet op de grond. Klik. Alsof ik hem zo... Elke lantaarnpaal was een klik. Klik, klik, klik oh. zo. Ja. Ja. slaat ook helemaal nergens op. <laughs> ja. Wat heb je eraan? Uh, Eén ja, e ding ja. nog. Um, ja. Jouw hersenen, hè? want uh, de Nederlandse hersenbank die, uh, die doet onderzoek naar uh, onze, onze uh, hersenen. En die willen graag hersenen die uh, uh, niet zo heel goed zijn, maar ook gewoon een normale hersenen. Zou jij dat overwegen om jouw hersenen te doneren na jouw dood? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het zal me niet zoveel uitmaken, denk ik, wat er, wat er verder mee gebeurt. Uh, ja. Als iemand er wat aan hebt, waarom ja, niet zou ik zeggen? Oké, okay, goed, zo is het. Nou ja, mocht je dat ja, serieus ja. overwegen, kijk even op uh, dehersenbank.nl. En dan okay. kan je meer informatie over vinden. Dank voor het bellen. Oké, okay, ja, graag gedaan. Okay, Dank je wel. En een prettige dag toch. Heel erg bedankt. Zelfde. 0800-1121 als je wil komen praten over uh, nou ja, een kleine afwekking. Een tik of een grote neurose die misschien wel je hele leven beheerst kom daarover praten in dit uur van Casaluna. Ik krijg een berichtje van Marike. Marike schrijft in reactie op het onderwerp over dwangneurose. Ik was altijd, zodra ik thuis kon, mijn handen. Ik druk knopjes in trams of liften altijd met een voorwerp in... in plaats van met mijn handen... en doe veel moeite om geen deurknoppen vast te hoeven pakken. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Marike, goedendacht. Goedendacht. Ik was in de, even in de war. Ja, maar het denk. is een andere Marieke. Ja, het is ja. heel toevallig. Okay. Twee Mariekes achter elkaar. Maar jij je, ja. je, je, je pakt dingen wel gewoon beet. Ja. Heb jij een... Uh, heb jij een een een, een een roze? Nee, ik heb helemaal... Oh, ik hoor mijn stem in de echo. Kan daar iets aan gedaan worden? We gaan even kijken of daar... Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, we gaan onze uiterste best doen. Is het beter zo? Oké. Okay. Nee, niet. Oh, nou... Nou, ik probeer me gewoon daarvoor af te sluiten. Precies, doe je best. Oké, okay. ik heb wel eens uh, bij jullie in de uitzending verteld... of een aantal keren dat ik uh, uh, uh, 28 jaar in psychiatrie gewerkt heb... dus heel veel ellende meegemaakt heb uh, bij mensen... en ook hersen op sterk water heb zien staan. Mm -hmm. En um, ik, uh, ik zou zelf nooit... Mijn hersenen uh, uh, op sterk water willen laten zetten. Of wat dan ook welke organen mijn lichaam willen laten halen. Waarom niet? En waarom? Omdat ik de overtuiging heb. En ik heb ook ontzettend veel me verdiept in boeddhisme. En, en wat voor geloof dan ook. Omdat ik denk dat alles wat je in je leven meemaakt... dat dat gewoon in je ziel gaat zitten. Aha. Uh -huh. En, uh, want dat, dat weet elk mens als je heel veel dingen meemaakt. Je hebt een gevoelsleven en dat slaat allemaal naar binnen. En dat gaat ergens in je ziel zitten. Maar die ziel, die zit waar? In je hersenen? Die zit niet in je hersenen. Die zit in je gevoelsleven. Die zit in je intuïtie. Um, maar als, als jouw zijn, jouw, jouw persoonlijkheid, jouw eigenheid in die ziel zit. Uh, dan kun je hersenen toch, toch doneren zonder dat je je. Nee, want um, je, de, de alles wat je uh, meemaakt in je leven. dat projecteert zich in je lichaam. Dus uh, dat is mijn overtuiging. Maar dus, die snap ik niet uh, helemaal, sorry. Wat zegt u? D die snap ik niet helemaal. Nou, uh, uh, ik heb uh, ontzettend veel studie gedaan. Naar allerlei geloven, naar het boeddhisme, hinduisme en uh, uh, de, de islam en wat dan ook. En die zeggen allemaal, uh, wat je meemaakt gaat in je ziel zitten. En dat projecteert zich in het lichaam. Ja, maar maak voor mij nou even de stap, dat, dat, begrijp, dat begrijp ik heel goed, uh, wat je zegt. Maar maak nou even de stap naar waarom je dan niet je hersenen wilt doneren na je uh, overlijden. Omdat ik gewoon uh, compleet wil overlijden. Ja. Ik wil niet dat uh, onderdelen van mij... mijn hersenen op sterk water ergens staan. Uh, en uh, je hebt gelijk. Het kan zijn dat daar helemaal gevoel, geen gevoel in zit. Of wat dan ook. Maar ik wil niet dat uh, onderdelen van mijn lichaam... Uh, ergens liggen uh, wat ik uh, uh, yeah, de afgelopen tijd... Amy, Wine, uh, uh, Amy Winehouse... Ja? Winehouse en uh, ook, uh, ja, dat, dat, dat uh, er wordt uh, onderzoek gedaan naar waar ze aan overleden is. Ja. En dan weet ik gewoon dat, dat uh, allerlei uh, uh, onderdelen van hun lichaam. dat die uh, ergens op sterk water worden gezet. Ja, Omdat maar, maar daarom... neem, neem even Amy Winehouse als voorbeeld. Hè. Je, nou, de... en dan. Nee, wacht even. even, even een... Stel ja. je nou voor dat ze, dat ze haar hersenen uh, zouden gaan bekijken. En dankzij. Um, uh, uh, onderzoeken naar hersenen achter kunnen komen... waar precies muzikaliteit zit. Hoe je dat kunt simuleren. Wat, want die vrouw is natuurlijk ongekend getalenteerd. Ja, die was gewoon geweldig. Ja, dat zou toch heel interessant kunnen zijn? Ja, dat, dat moet ik helemaal toegeven. Daar heb je gewoon gelijk in. Want ik vind het ook heel lastig. Ik vind het heel moeilijk hoor. Ik, ik, ik weet ook niet zo goed. Uh, ik heb daar niet een standpunt over. Ik snap heel goed dat mensen uh, uh, uh, het wel doen, maar ik kan me ook voorstellen dat je het niet doet. Doneren bedoel ik. Nee, maar ik vind dat je hoe goede vraag stelt. Want uh, het, het klopt wat je zegt. Uh, als iemand ontdektelijk getalenteerd is, een ontdektelijk goede schrijver, een wetenschapper, uh, uh, uh, uh, iemand die allerlei dingen uitgevonden heeft. Ja. En dan is het interessant om in de hersenen te kijken waar die kwaliteiten zitten. Ja. En ja. daar de, de, de, kunnen ze ontdekkelijk veel van leren. En dat is mijn strijd ook eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want mijn moeder is overleden aan, die was, die was zwaar dement. En toen hebben ze gevraagd, en, en uh, haar zussen ook, toen hebben ze gevraagd... mogen we de hersenen doneren of ja. doneren op sterk om te onderzoeken. ja. En we hebben dat niet gedaan. En achteraf denk ik. Uh, uh, ja, waarom niet? Het helpt de wetenschap vooruit. En ja. het, het zorgt voor. Uh, ja, voor toch uh, dat er in de toekomst. Uh, er veel meer te weten komt. Uh, uh, over. Uh, veel meer te weten zal komen over wat dan ook. Ja, ik, het is en fascinerend. Dat wat... vind ik zo ontzettend goed. Ja. Uh, je zegt, die Amy. Zit, ze heeft zo ontzettelijk zangtalent en uh, alles uh, uh, wat je in de wereld ook uh, aan wetenschappers of wat dan ook, en, en dan moet ze eigenlijk onderzoeken zit dat in de hersenen of zit dat in iemands ziel. Ja, ja. Ik ja. geloof namelijk ook in voorlevens. Ja. En ik denk, hoe kan het dat een kindje van vier of vijf geboren wordt of, of uh, na vier jaar, vijf jaar? Uh, uh, een talent ontwikkeld in piano spelen. Yeah. Uh, uh, een tweede Mozart bijna. En yeah. uh, dat kind van Elf bij uh, uh, wat van week op televisie kwam, die, die zo ontwikkelijk in de in de The Voice of Holland. Of wat yeah. dan ook. Ja, yeah. nee, maar dat is waar. Dat is waar. Dat is, dat is een en dan hele... denk ik, en dan weet ik van, van uh, uh, ik heb heel veel boeken gelezen ook over vorige levens. Dat uh, een klein kindje of uh, iemand, een, een oude ziel, die opnieuw geboren wordt, dat die gewoon de kwaliteiten meeneemt in dit leven. Ja. En dat is een strijd waar ik nooit uitkom. Dan denk ik: zit het in de hersens of is het een ziel die de kwali kwaliteiten meeneemt in het volgend leven? Nou, ik, ik weet waar niet. Waar komen al die, die, die ontijdelijke, uh, een, een klein kindje die zo ontijdelijk goed zingt die, die zo goed piano speelt. Of die... Uh, uh, ja. Ja, we gaan, we gaan er niet uitkomen Rieke. Maar het zijn, het zijn, het, het zijn hele belangrijke... Het zijn hele zijn Het zijn hele belangrijke en, en fundamentele vragen. Uh, ja. En misschien dat, dat, dat, dat jij nu ook wel heel een beetje er anders over gaat wat denken. Als ik zo graag zou willen, mag ik nog één ding zeggen? Ja, tot slot. Uh, je kunt uh, onderzoek doen naar wat, wat Waar ik eigenlijk achter sta. Maar... Dus te weinig onderzoek wordt gedaan naar zielen. Ja. En naar, naar een, een, een vorig leven en naar wat de ziel meeneemt. Ja, ja. Nou, het zal ook ongetwijfeld uh, nog gaan dat komen. Dat is het keer gebeurd echt. Ja, precies. Dankjewel, maar Marieke. Ik geeft niks af uit mijn lichaam. Oké, okay, dank, dank voor jouw niet. bellen. Dankjewel. Oké, okay, heet dankje. En een prettige nacht. Goed onderwerp. Hey. Bedankt dat je naar me hebt Met alle plezier. Dank je wel. 0800-1121 ja, is het telefoonnummer van de um, Als je wil praten over het doneren van je hersenen... of over dwangneuroses, kleine tics, grote tics, kleine afwijkingen... kleine gewoontes, gekke dingen... bel ons op uh, dat nummer. 0800-1121. Of stuur een e-mail naar NCV.nl we gaan de muziek draaien van uh, Diane uh, Bromfield, zo heet zij. Het is een uh, Engelse zangeres. En uh, dit liedje heet Fooling. De slechte heb ik aan de telefoon. Ron, Ja, Goedenacht. Heb jij een tik, Ron? Uh, nou, ik heb het tegen je collega al verteld. Uh, dat heb ik overgehouden aan een uh, amateurvoetbalcarrière, zal ik maar zeggen. Ja. Ik doe altijd, ik ben linkshandig, linksvoetig, ik doe altijd mijn rechtersok en mijn rechterschoen als eerste aan. Uh, ja. Daar betrap ik me tegenwoordig nog vaak op. Ik ben nu 56, dus ik voetbal al lang niet meer. En soms denk ik wel eens van, hé, wat is dat nou? En ik, ja, ik kan dat eigenlijk niet, uh, niet afleren. En als je dat nou niet doet, wat dan? Ja, ik heb geen idee. Ik doe het automatisch. <lacht> maar er hangt geen, geen, geen as-if uh, ding voor jou achter. Zo van, uh, in, in jouw actieve uh, periode, als ik het niet zou doen, dan... Ja, dan speelde ik een slechte wedstrijd. Ik had, ik had nog andere ticks ook. Uh, kleding op een bepaalde volgorde aantrekken. Uh, als zoveelste het veld betreden. Dat, uh, dat waren allemaal van die dingetjes. Dat hebben veel meer voetballers, dat weet ik. Uh, ja, uh, bepaalde spulletjes uh, altijd in mijn tas hebben. Maar even, even uh, oh sorry dat het een hele op, opzomming zou komen. Maar, maar als je het veld opliep, als hoeveelste wilde je dan het veld op? Als laatste. Ik liep altijd als laatste het veld op. En je was de enige die dat wilde? Uh, dat, dat gaf ik van tevoren aan de ploeg aan. Uh, vanaf het moment dat we dus uh, het, het seizoen weer begonnen. Van jongens... Ik heb de gewoonte, ik ga als laatste het veld op. Nou, en uh, in principe was het meestal iedereen het daarmee eens. Ja, nee, maar ik bedoelde, je had niet iemand met dezelfde tik die ook als laatste op wilde, want dan wordt het rommelig. Ik heb het nooit meegemaakt, nee, gelukkig niet. Nee, heb je veel verloren? Uh, toch wel regelmatig hoor. En gaf je dan in je, je, je, uh, je tiks ook de schuld? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Meestal gaf ik, uh, gaf ik de, de tegenstander de treden, dus nou, snel, ze waren gewoon beter. En we hadden geen antwoord. Ja, vind ik ook niet zo heel raar trouwens hoor, qua verklaring. Nee. En wat het doneren van hersenen of andere organen betreft, mm -hmm. daar ben ik helemaal voor. Ik vind, uh, als ik kom te overlijden mag alles van mij wat nog bruikbaar zal zijn, dat mag... Uh, ik, ik ben nierdonor en ik ga me ook aanmelden als hersendonor. Oké. Okay. Want uh, ik vind als de wetenschap vooruitkomt door het doneren van organen van mensen, dan moet je altijd achterstaan, vind ik. Ja. ja. En ik ben op een... Uh, ik ben niet gelovig, maar ik heb, uh, ik heb een bepaalde filosofie. Er is een higher power. Maar ik ga ervan uit, als je overleden bent, dan is je stoffelijke lichaam dat is dood. En wat die vorige mevrouw Marieke zei, je ziel, die verlaat toch het lichaam. Ja. Ik denk niet dat er uh, gevoelens of dergelijke achterblijven. Dus uh, ik, een, een inmiddels al overleden vroegere vriend van me, die is ooit geholpen geweest met een donornier. Dus ik weet hoe belangrijk dat dat is. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. En, ik, ik weet niet uh, in, in hoeverre de wetenschap uh, sneller vooruit zal gaan. Maar als men nu al vraagt om hersenen te doneren... dat zal wel een goede reden hebben. Want ja, nou, Het gaat, hoe... gaat vooral om onderzoek. Dat betekent niet dat hersenen ja. getransplanteerd kunnen worden. Nee, maar als ik zie hoe uh, door onderzoek op weefsel, op organen... op noem maar wat, de wetenschap in de afgelopen 20, 30 jaar... met sprongen vooruit is gegaan... Ja, absoluut. Men heeft onderzoeksmateriaal nodig. Ja, zo is het. Ja, ja precies. Dus ik, en, vind het, ik vind het geweldig wat, uh, wat die mensen doen. Ja, ik vind het ook bijzonder boeiend om te zien wat ze tegenwoordig ook allemaal kunnen achterhalen met al die uh, MRI-scans en uh, slimme manieren om in die hersenen te kijken. Ook van levende mensen nog. Ja, gebeurt... ja, want als je nou... Uh, nou een klein voorbeeld. Uh, mijn beste vriend heeft met zijn vrouw uh, kort geleden een babytje gekregen. En door de hielprik... Kwamen ze er in de eerste levensweken van dat kind achter dat hij tyslime heeft? Ja. Yeah. Dat yeah. wil dus zeggen dat men nu al met de behandeling kan starten. En dat dat kind een levensverwachting heeft die hoger is dan als men daar pas achter komt als die 20 jaar is. Ja. Yeah. Vroeger, vroeger hadden patiënten een levensverwachting van 20, 30 jaar, 40. Nu is de levensverwachting al 50-60. Ja, Doordat het onderzoek alweer zo ver gevorderd is. In Nederland is daar alweer koploper in. Ja, en dat vind ik gewoon fantastisch. Dat, uh, dat ja. die, die huisarts zei ook, het is de eerste keer in mijn praktijk... dat ik dit meemaak. Dat ik bij een prik deze ziekte bij een babytje constateer. Want er zijn er zoveel op de op de 100 in Nederland uh, die, die, die, die die ziekte hebben. Ja, dat is gewoon een rotziekte. Maar men, zij weten nu al, uh, doordat ze dus nu al naar het Erasmus ziekenhuis gaan... dat ze een bepaalde behandeling en dat dat kind een bepaalde levenswijze moet gaan volgen... en dat hij gewoon een hogere levensverwachting heeft... Ja, nou moet je nagaan wat er, wat er misschien over een tijdje gebeurt met uh, Alzheimer uh, patiënten. Bijvoorbeeld. Beetje, uh, het is nu nog een beetje, het is nu nog een brug te ver. Maar ja, wie weet hoe snel dat kan gaan allemaal. Ja, ja. Zoals, gelukkig goed. wel. Goed, ik wil je hartelijk danken. Ik jou ook en nog een fijne uitzending. Oké, okay, dankjewel Ron en een prettige dag. Ja. Dankjewel. Dag. Dag. Ik heb uh, Hugo aan het lijn. Hugo, goedendacht. Hallo, dag. met Hugo. Dag. Ja, ik heb toch iets heel vreemds. Zeg het. En ik, ik, ga, ik, ik ga met mijn, uh, met, met mijn kinderen uh, vaak naar onze club toe, naar onze voetbalclub, FC Utrecht. Aha. En uh, dan zijn er allemaal dingen waar wij van tevoren rekening mee houden. En dat checken we ook bij elkaar. En weet je wat het gekke is? Ik heb geen flauw idee. Nou, dat helpt gewoon. Het helpt gewoon. Ja. Laten we de afwijkingen eens doornemen. Wat, wat, wat zijn de afwijkingen van de familie? Nou, ik, ik, heb een, ik heb een heel oud shirt, wat ik onder mijn kleren aan doe. Uh, en ik heb altijd een doosje TikTok bij me, waarmee ik ga rammelen als we het stadion inlopen. Mm -hmm. uh, uh, mijn oudste zoon heeft altijd een aansteker van FC Utrecht bij zich. En die heeft ook andere snoepjes bij zich. Uh -huh. uh, we zetten de auto altijd op dezelfde plaats. En als die bezet is, dan zijn we niet uit het veld geslagen. Want dan hebben we één andere plaats waar we ook altijd bijna kunnen staan. Mm -hmm. En we lopen in dezelfde volgorde naar het stadion toe. Ja, het is werkelijk fantastisch. Ja. En, en wat, wat is jouw plek in die rij? Nee, ik loop, uh, ik begin vooraan altijd. Ja? <laughs> maar ik laat me langzaam terugzakken. Oh, oké. Okay. Tot uiteindelijk de laatste positie. Ja, ja. En, uh, de laatste man gaat het stadion in. En wat, wat, wat zijn die oude kleren die je altijd aantrekt? Onder je kleren? Nou, ik heb een oud shirt uh, van toen, we ooit een keertje, toen Utrecht ooit een keertje de, de KVB-beker gewonnen heeft. En er zitten ook gaten in en zo. Oh, okay. ja, ja, ik, ik even, even, heel, heel erg goed gaat met Utrecht. Ik zei me ondertussen even snel te kijken naar de stand. Eén uh, wedstrijd verloren. <laughs> nou. nou ja, weet je, ik heb een dochter die, die, die niet altijd meegaat. Mm -hmm. Wij hebben wel verschrikkelijke lol, hoor. En uh, we lachen trouwens ook als we het verloren hebben. Tenminste even niet, en, maar we praten lekker de hele, de hele weg terug erover. En dan zijn we het alweer bijna vergeten. Maar die heeft ze pas één keer zien verliezen in alle tijd dat ze meegaat. Dat is nu al een paar jaar. Oké, okay. en, en, en dat was dan omdat de tic toevallig thuis op het aanheden liggen? Exact, precies. Ja, ik snap het al. Nou, dus, er is een... Op de Bunnick-site, waar wij altijd zijn, is een mevrouw met een ratel uit Zijst. Want die heeft mijn dochter op een ochtend in de bus gezien toen ze volgens rondbracht. Ja. Yeah. En... Eh, die mevrouw met die ratel die is uh, de afgelopen zomer is ze van de Bunningside naar de overkant naar de Cityside vertrokken. En toen keken wij elkaar aan Oei. en zeiden we: Dat kan nooit goed gaan. Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> dit gaat, dit gaat werkelijk tot in de kern. Want op het moment dat zij opstaat en haar ratel laat, la, laat klinken. dan staat de halve Bunningside op een begin te ja. en begint te juichen. Dat deed zij. Ja. En nu staat ze aan de overkant. Staat ze wanhopig op die trappen, staat ze met die ratel te, te, te draaien. En dan denken wij ook wel zelf, ja, je hebt het zelf gedaan. Het is, eigenlijk is het haar schuld. Het is, ja, precies. En, en eventueel verlies natuurlijk ook dan, hè. dan heeft zij het gedaan. zekerlijk. Hoe Verschrikkelijk. kun je zoiets doen? Ja, hoe, hoe kan je dit doen? Hoe kan je zoiets loslaten? Ja, zomaar naar die andere tribune toe lopen. Ja, ja. ja. ja heb, heb ja, je, ja, je. Je moet er wel op gaan zoeken hoor. Even de mevrouw met de ratel uit de beeld. We hebben dat ook tegen elkaar gezegd, van, omdat mijn dochter haar dus heeft gesignaleerd. Nou, dan weten we ongeveer welke wijk ze heeft. Dan moeten we haar met haar folders toch op een gegeven moment uh, ergens kunnen traceren. Ja, en dit toch even goed uitpraten, hoor. Het is wel een uh, pijnpuntje. Nou, misschien als, uh, als ze luistert, dan moet ze zelf even bellen. Naar 0800-1121. Uh, Wat zou ik dat heerlijk vinden? <laughs> ik ook. <laughs> ik ook wanneer, wanneer is de volgende wedstrijd? Uh, komende zondag, half vijf. Tegen? Herakles. oké. Oh, okay. Moet kunnen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat moeten ze kunnen winnen. Er is trouwens nog één ding uh, wat wij ook tegen elkaar zeggen, altijd. Uh, en uh, vroeger of later tijdens de wedstrijd zeg ik dat altijd tegen mijn oudste zoon. Of hij zegt het tegen mij. Dan zeg ik een hele belangrijke wedstrijd wij altijd tegen elkaar. Op die tonen... ja, dan We het allemaal uit, omdat het altijd een belangrijke wedstrijd is. Ja, nou, dat <laughs> is direct Aki... onbelangrijk. Jullie, jullie van je wel, daar begrijp ik. <laughs> ik wil je hartelijk danken voor het bellen, Hugo. Ja, en met zelfs hier, ik vind trouwens. Curieus op wat voor manier je twee uh, onderwerpen aan elkaar plakt. Dat vind, ik wel, uh, dat vind ik grappig om naar te luisteren. Oké, okay, goed. Uh, uh, dat, is, uh, dat is ook prettig schakelen. Dus dat schakelen had ik ook al kunnen doen. maar doe dat maar met iemand anders. Dat ga ik doen. Dat zal Helemaal ik doen. goed. Ik zal het met Zondag jou niet doen. Mag ik er één ding over zeggen trouwens? Ja? Ik denk dat een van de belangrijkste uh, uh, uh, hindernissen. Om, uh, om te praten over het ter beschikking stellen van hersens. en dat soort dingen is. Uh, dat er uh, angst bestaat. Bij heel veel mensen dat ze, uh, dat ze als een soort van uh, oude lappenpop uh, uh, bij hun nabestaanden in de omgeving zijn. Ja, dat, dat ze als een, uh, je bedoelt als een leeggeplukte pop bij hun nabestaanden belanden uiteindelijk. Precies. Ja, precies. Dat schijnt inderdaad absoluut waar? niet het dat geval te zijn. Dat is het probleem zit. Ja, maar dat schijnt inderdaad niet te gebeuren. Het schijnt, schijnt heel netjes te gebeuren, heel snel te gebeuren. Het moet natuurlijk heel snel gebeuren. Uh, maar vervolgens optisch zeg maar heel netjes. Heb Daar ik geloof ik ook absoluut in. Uh, maar dat, ja, dat is natuurlijk een onderwerp waar je bijna niet over kunt praten. Nee, nee. Behalve in dit uur van Kasseloenen. Hebben we het toch ja, over, over gehad, Hugo? We hebben het toch, okay. toch over gehad. Dank. <laughs> ja, goed. En een hele prettige avond nog. Ja, Dag. We hebben het over dwangneurosis, bijzondere tics die u heeft en andere zaken. 0800-1121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 the times when there's something on your mind make it as plain as you can don't freeze me baby I'm no dinky do I'm a sensitive man I'm a sensitive man you can hear that in my song I'm a sensitive man Your first impressions could steer you wrong Might well steer you wrong Sensitive man Out in the cold Trying to do good But some misunderstood Sensitive man album, The Old Magic, was zitten. Nick Lowe met de Sensitive Man. We hebben het over dwangdeuroses uh, of andere uh, zaken die uh, je leven kunnen bepalen. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer van Kazendoenen of een mailtje sturen naar kazendoenen at ncv.nl. Marijke, goede nacht. Goedenavond. Of goeienacht inderdaad. Ja. Heb jij een, um, een tik of een, uh, een, een dwangneurose ik heb een uh, dwangneurose, nou ja, wel meer dan één eigenlijk. Ik heb meer uh, in feite zelfs een dwangstoornis. En dat betekent eigenlijk dat ik op meerdere gebieden last heb van dwanghandelingen, zoals ze dat dan noemen, of dwanggedachten. En, en wat laten we met, met de gedachten beginnen? Wat voor dwanggedachten heb je? Um, ja, met name dat ik van alles moet controleren. En wat bijvoorbeeld? Nou, de deur krukt de aan, de autodeur, uh, of de deur dicht zit, um, of niet iets onder mijn deken zit. Uh, nou ja. Uh. En hoe ver ga je daarin? Uh, dat hangt ervan af. Dat hangt echt heel erg af van de mate hoe ik me voel. Um, als het gewoon normaal gaat, dan, dan is het bijna weg. En dan is het in feite zoals iedereen, als hij de autodeur dicht doet, gewoon dat je ook even kijkt of je hem wel echt goed dicht hebt gedaan. Ja. Maar op dagen dat ik het wat minder heb of als het stressniveau heel hoog is, dan kan dat echt minuten duren en dan is het gewoon een ritme waarin ik het zeg maar moet herhalen dan op dat moment. Ja, maar je moet van jezelf dan niet één keer controleren of die uh, autodeurs dicht zit, maar hoeveel keer? Ja, minstens vijf. Minstens vijf. Dat ja. getal zit dan ook op dat moment in je hoofd? Ja. Vijf keer ja. aan die deur voelen en dan mag je doorlopen? Ja. <laughs> en als je maar... dat niet doet, wat dan? Dan raak ik in paniek. Er zijn ook wel momenten waarop je dan denkt van negen van de tien keer ben ik me ook donders goed bewust van het feit dat ik het doe en dat het nergens op slaat. Dat is ook het vervelende ervan. mensen, ik heb, ken meer mensen die er last van hebben en dan ik, dan heb je, ziet jezelf ook gewoon staan in feite op zo'n moment. Maar je kunt er niet mee stoppen, dat is het rare ervan. Maar... Als ik dan wel doorzet zeg maar, dan moet ik alsnog terug. ja. Ja, maar, maar een deel van jouw hersens keurt dat af. Die zeggen, uh, je ziet jezelf staan en je denkt, uh, doe even normaal. Ja. Maar het sterkere deel van jouw hersens, die denken: nee, nee, nee, dit moet echt zo precies zo gebeuren. Ja. En, en dan je... is het in die zin gewoon echt een gevecht. <laughs> ja, maar je hebt dat zeg je niet altijd... Nee, nou ja, ik, ik, ik, ik zal het waarschijnlijk de rest van mijn leven wel houden in die zin dat het nooit helemaal weg zal zijn. Maar op het moment dat het gewoon allemaal in orde is en de boel gewoon draait, dan, uh, mijn leven gewoon draait, zeg maar, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar zeker, maar ja, ik moet nu weer verhuizen. En dan betekent het dus dat er van alles ja, gaat gebeuren en dan heel onzeker is. En dan grijp ik terug om letterlijk zeg maar vast te grijpen aan dat soort dingen, waar je wel controle op kunt houden. Ook al slaat het nergens op. Ja. Wat, wat, wat, wat gebeurt er in die aanloop naar, um, naar, naar uh, die verhuizing met je? Heel veel spanning. Of wat bedoel je? Ja, Ja? ja dat levert spanning op ja doel, dat zou het bij iedereen doen als je moet verhuizen doel, je moet alles inpakken uitzoeken waar je heen moet nieuwe spullen kopen nou ja het huis opknappen en zo dus dat, dat is gewoon voor altijd voor iedereen spannend alleen ja heb ik de neiging om dan helaas met te veel spanning het op ja in feite verkeerde manier op te lossen hoe groot uh, in hoeverre beheerst dit jouw leven best veel want het, ja, het wisselt wel een beetje maar het betekent dat ik me eigenlijk altijd bewust ben van wat ik doe. En wat bedoel je daar precies mee? Um, nou, zelfs als ik het niet hoef te controleren... dan denk ik ook altijd van, oké, okay, ik noem nu de deur dicht en het is klaar. En dan kan ik wel doorlopen, maar ik moet me wel even realiseren... dat ik de deur dicht heb gedaan. Zeg maar, als ik dan achteraf... dan weet ik in ieder geval dat als ik achteraf ga twijfelen... dat ik de deur dicht heb gedaan. Ja, ja. Dus het, het kost heel veel tijd. Het betekent soms ook dat ik het dus voor koos om dan maar van alles mee te nemen naar mijn slaapkamer. Omdat als ik nog naar de hand misschien dorst zou krijgen, ik niet meer naar de woonkamer zou hoeven. Want dan moet ik nog weer al die deuren controleren en zo. Maar dat, dat zo. Is, is een handeling, zeg maar. Zo'n zo, zo controle uh, uh, uh, uh, sequentietje, zeg maar, die je ook dan heel lang volhoudt. Of is het na, na een paar minuten klaar? Uh. Nee, dat houdt wel op, zeg maar. Eén bepaalde handeling blijft niet uren doorduren. Maar dat komt er wel weer, want je zei net ook... Uh, ik heb het ook bijvoorbeeld als ik naar bed ga... Uh, dan wil je ja. zeker weten dat er niks onder je dekens ligt. Um, trouwens op zich helemaal geen rare gedachte. Alleen nee. de kans dat er wat ligt, dat weet ik niet, maar die lijkt me erg klein. Ja, precies. <lacht> ja. Nee, dat is ook het hele probleem. Het gaat bij mij vaak ook om dingen die nergens op slaan. Of het is in feite te... Ik bedoel, checken of je auto dicht zit, is dus op zich nog tot daar aan toe. Maar dat zou normaal gesproken met één keer wel klaar moeten zijn, zeg maar. Is het zo erg voor je, zo, zo, zo dominant dit hele gedoe, dat, dat je daar hulp voor zoekt? Ja, die heb ik ook al. En wat voor hulp heb je daarvoor gezocht? Uh, psychotherapie. En dan krijg je uh, therapie die met je gedachten aan de gang gaat. Maar met name gaat zorgen dat. Doel, het is, ja, de stoornis aan zich bestaat wel. Maar het is ook een soort van symptoom van uh, andere psychische problemen. In feite, uh, heel laag zelfbeeld. Uh, onzeker. Uh, geen grip op mijn leven hebben en dat soort dingen. En dan ga je feiten vastgrijpen aan. Pas in mijn geval grijp ik me dan dus vast aan iets. Met het idee van ik hou me nog ergens aan vast. Okay. En dat is dan maar de deurklink of zo. Ja, maar ook overdrachtelijk gesproken bedoel je... Zeg maar die, die ritueeltjes die je dan bij jezelf afdwingt... Ja. die geven een soort van houvast. Ja. Oh, oh, oh, God, dat is interessant. Dat is eigenlijk natuurlijk een hele aparte manier. In feite hebben we natuurlijk heel veel rituelen. Die, die ook, mijn, mijn, mijn ouders leerden mij ook dat kleine rituelen ook het leven uh, houvast geven. Voor kinderen ook heel belangrijk. Hè? Mijn kinderen doen Absoluut. dat ook. Op dezelfde manier, elke dag weer die kleine jonge kinderen, toen ze nog jong waren, elke dag op dezelfde manier in de bed uh, leggen en op dezelfde manier afscheid nemen. Klopt. Dat, daar gaat ja. iets geschrevens van uit. Precies. Maar ja, je kan dat, overdrijven. Dat... Ja, nou ja, dat is het probleem. Ja, ja. En het vervelend is dat ik dat ook wel weet, maar het, het, het vervelendste vooral is, is dat op het moment dat het iets is waar een gigantisch taboe op heerst. En ik zei net al, toen ik een collega van de redactie aan de telefoon had, van ik miste helaas het begin van het programma. Dus ik hoorde niet helemaal wat de opzet was. Ja. Dus ik had eerst iets van: oh jee, welke kant gaat het op? Want negen van de tien keer wordt het belachelijk gemaakt, zeg maar. Terwijl het eigenlijk een heel serieus probleem is. Ja. Ook ja. al snap ik zelf ook wel dat het wat je doet misschien belachelijk is, maar. Meisje, dat, ja. dat, dat, dat echt niet hard op z'n deur uh, hoor uitspreken. Absoluut niet. Ik lijk me buitengewoon nee, vervelend zelfs. Ja, dat is het ook. Ik buitengewoon vervelend. Helpt, ja. helpt de therapie, hè? Ja hoor, absoluut. Ja, ja. Het is ook lang niet meer zo erg als het geweest is. Maar het is wel zoiets... Uh, ja, ik weet niet goed waar je mee moet vergelijken. Maar mensen die heel veel hoofdpijn hebben bijvoorbeeld... Uh, hebben daar vaak ook meer last van als ze last hebben van drukke periodes, zeg maar. Ja. En op het moment dat het dan goed gaat, neemt ook de hoofdpijn af. Maar als het dan weer druk wordt, komt ook de hoofdpijn weer terug. En zo werkt het bij mij, zeg maar, ook wel een beetje. Ja, ja. Maar dat weet ik en dan kun je er wel mee handelen. Maar ja, helemaal verdwijnen doet het over het algemeen niet. Je zult even door de verhuizing heen moeten bijten. Bijvoorbeeld. Goed. Uh, heb je ja. ook nog een ritueel waarop wij nu afscheid moeten gaan nemen? Nee hoor, dat hoeft niet. Oké, okay, gelukkig. Goed. Dan, uh, dan wens ik jou een hele goede nacht, Marijke. Dank dat je ja, belde. Dank, je dank dat ja, je dit gedaan. wilde vertellen. En, uh, en alles ja. goeds. En succes met je verhuizing. Ja hoor, bedankt. Succes met het programma verder. Fijn ja. dat jullie er op deze manier aandacht aan besteden. Ja, graag gedaan. Oké, okay, bedankt. Dag, Erik Schimmel, Goedenavond. Uh, Goedenacht, uh, ja, met Erik. We ik wil graag het... een, een reactie geven op het uh, hersenonderzoek. Ja, want we hebben het over twee uh, dingen uh, dwars door elkaar heen. Dwangneurose, het heeft natuurlijk wel allemaal een beetje met elkaar te maken. Uh, het eerste uur kon je dat horen. Uh, Dame ja. Denijsen was uh, te gast. En uh, dat ging over um, hersenonderzoek en dwangneurose. En we hebben toen gezegd: van ja, dat, dat doneren van hersenen. dat is ook wel een punt om even met, uh, met uh, jullie, de luisteraars, door te praten. Zou je dat doen? Um, nee, ik zou het niet doen. Kijk. Allereerst wil ik er wel even heel kort over uitweiden. En dat is hersenonderzoek, vind ik wel nodig. Maar kent ook zo zijn uh, morele grenzen en gevaren. Wat en zijn dat de een, uh, Dat er een tendens bestaat eigenlijk van een mens een, uh, ja, een Uber-mens te maken. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is eigenlijk dezelfde discussie als, als genetische manipulatie. Mm -hmm. In hoeverre mag de medische wetenschap sleutelen aan de mens... Zonder dat zij dit, uh, dit sleutelen tot een doel op zich gaat beschouwen. Maar waar, waar begint het sleutelen aan de hersenen, wat jou betreft? Nou, als er, als er bijvoorbeeld al gesproken wordt over uh, een mogelijke toekomstige, optionele uh, transplantatie van hersenen. Uh, daar begint voor mij wel het sleutelen aan, aan, aan hersenen in de mens. Ja. Dat, dat is wel een heel ver, ver gezicht, hè? zoals je aan het einde van de eerste uur hebt kunnen horen. De kans dat ja, dat gaat goed. gebeuren, dat wij dat meemaken, die lijkt me uh, eerlijk gezegd niet zo gek groot. Ik ben geen deskundige, maar volgens mij is dat vreselijk ingewikkeld. Ja, uh, maar de, de, er zitten de, nog wel een paar de, stappen de, voor. Hè? Want Wat uh, ook uh, uh, Damian de Nijs vertelde, was dat uh, het ook gaat bijvoorbeeld over het inbrengen van hele kleine elektrodes in de hersenen. Om ja. uh, uh, bijvoorbeeld hele zware vormen van depressiviteit te bestrijden. Ja, ja dat, dat, dat snap ik. En, en dat vind ik ook wel een, uh, een nobel doel. Ja, want de uh, vraag is of ik, dat dan van jou, wat jou betreft, uh, wel goed is. is Dat, dan dat is in feite ook sleutelen. Ja, dat is, dat is sleutelen. Maar ik wil eigenlijk alleen, alleen maar de morele grenzen en gevaren aanwijzen. En niet zozeer het, het morele nee. of Ja. ja. Snap, snapt u? Ja, ik, ik, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. <laughs> Kijk... Uh, Zoals ik al zei, een wetenschappelijke vooruitgang mag geen doel op zich zijn. Maar eigenlijk, zoals uh, lang geleden Nietzsche al zei. Nietzsche zou denk ik zeggen, ik, ik wil alleen de medische wetenschap dienen voor zover zij het leven dient. Ja. En niet zozeer de medische wetenschap aan zich uh, ter, ter vooruitgang van kennis. En dat, dat is wel eigenlijk vrij uh, 19e en 20e eeuws wetenschapsbeeld. Nou ja, maar, maar vind jij dan dat... Uh, want ik, volgens mij zijn, zijn heel veel wetenschappers... Uh, uh, juist heel erg zich bewust ook van het feit... dat het niet alleen om onderzoek gaat... maar ook om de gevolgen van onderzoek bijvoorbeeld, toch? Uh, ja, dat, dat is, is al zo. Maar ik vraag me af of, of die wetenschappers... In, in deze betrekking, in deze di discussie... zich ook altijd uh, wel zo bewust zijn... dat zij niet alleen de mens... Uh, zijn handelen in relatie tot de werking van het brein. Uh, of, of die mensen uh, niet alleen het object is van onderzoek... Ja. maar ook het subject is van onderzoek. Ja, maar wat bedoel je daar precies mee? Uh, de, de mens neemt zichzelf eigenlijk tot, tot object in dit onderzoek. Mm -hmm. uh, probeert verklaringen te, ge uh, te geven op het handelen van mensen. Maar die verklaringen die, die kunnen nooit... Um, bindend zijn, objectief. Uh, nee, ik, uh, ja? nee, nee, ik kan het niet meer volgen. Je bent, je bent me nu kwijt. Ik, ik, ik kan je heel goed volgen als je zegt dat, dat je naar nou, meer moet kijken... dan uh, uh, uh, alleen maar onderzoek. Dat het niet er alleen maar om gaat wat technisch kan. Dat, dat, dat, kan, dat, ik, dat, dat kan ik volledig ja. volgen. Het gaat ook om ja. veel meer dan dat. Ja, uh, dat, dat, maar er zijn... dat. Dat is denk ik mijn, mijn belangrijkste boodschap ook. Oké, okay, ja. nou, dan gaan we het gewoon lekker daarbij houden. Zullen we dat maar doen? Ja, is prima. Is goed. Ik hoop dat ik uh, hiermee een bijdrage heb kunnen leveren aan de, de uitzending. En aan het, dat heb je het Dat heb je zeker gedaan. Dankjewel, Erik. En uh, een, een hele prettige nacht nog. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hetzelfde.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 Weer hoeft er niet te zijn, voor het stikken van het lakken, voor het stille van de pijn. Van Maasakkers Hij kreeg in uh, geleden, 2009 kreeg hij de Gouden Harp voor zijn uh, oeuvre. En dit was uh, een handvol vrienden van uh, de CD Deze Jongen. We zijn uh, aan het einde gekomen van twee uur Casaluna. Um, ik spreek nog even het danserapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casaluna. Luna. Guilaine, Frank hier. goedenacht. Je hebt een uh, bijzondere gast, uh, Fons Ori, rechter van het Joegoslavië-tribunaal. Hij is een van de drie rechters in de zaak tegen Mladic. Waar ik nou benieuwd naar ben, is hoe het nou is voor hem... om de enige Nederlandse rechter bij dit tribunaal te zijn. Een heel mooi gesprek. Dag. We zijn uh, aan het einde gekomen van drie uur kaas te doen. Ik zei het al, we gaan hier uh, de zaak uitblazen. De kaarsjes gaan uit, de lampjes gaan gediend worden... Op de zender wordt het helemaal niet stil. Zometeen kun je luisteren naar Davara Vara. Roel Koeners is de gast hier. De nacht klinkt anders. Ik wil je een hele prettige nacht wensen. Dank voor het luisteren. Mocht je overwegen in aanleiding van het eerste uur... en de gesprekken in het tweede uur om je hersens te doneren... kijk dan op www.hersenbank.nl. Dan kan je ook informatie vinden over hoe dat gaat... En nou, fijn ook beslissen of het misschien voor jou iets is. Voor de toekomst, voor de generaties na je. De uitzending kun je ook nog terugluisteren als je wil. Casaluna.ncv.nl, Daar kun je de podcast vinden en de hele uitzending voor straks. Goed, prettige nacht nog. Het was een heel verhaal. Dank voor het luisteren. En de NCV is er morgen weer.